Het weer, vrij veel bewolking en een paar lichte buitjes. Later in het noorden wat meer zon. Staat een noordwestelijke windkracht 3 tot 5. Het wordt een graad of 17. Morgen weinig verandering. Vanaf woensdag droog, zonnig en wat warmer. Dit was. DFM, Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn staat tussen Hoevelaken en Barneveld 4 kilometer file door afgevallen lading. De rechte rijstok is dicht. En op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidsendam 3 kilometer.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 Ik het laten te denken. Eigenlijk zijn een heleboel dingen eigenlijk kunstmatig opgefluft. Nee, maar ik vond wel een goed begrip. Noem nou eens wat. Ja, bijvoorbeeld een kookboek. Dat is een heel goed voorbeeld. Maak je recept uit een kookboek. Doe je toch echt exact precies wat er in het kookboek staat. Wat er in het recept staat. Volg toch precies de aanwijzing op uit het recept. En dan schuif het in de oven. Trek je het een uur later weer uit. Is bij jou toch altijd een beetje druiperig en ingezakt. Ja. En op zo'n foto is het altijd helemaal strak met harde puntjes. Ja, dan is zo'n ovenschotel ook op, opgefluffd, volgens mij. Ja, voor de foto is het met fixeren en kleurstoffen. Weet ik veel wat ze ermee doen, het is opgefluffd. Weet je wie trouwens ook enorm opgefluffd? Nee, nee, nee, maar weet je wie... Nee, maar dat, dat, horen wij, dat horen wij wel eens in de wandelgangen. Karin Bloemen. Ja, die is enorm, enorm opgefluft. En zij schijnt bijvoorbeeld in het echt helemaal niet zo dik te zijn. Nee. Nee, ze schijnt een hele gewoon, hele slanke vrouw eigenlijk te zijn. Ja, ze komt heel slank eigenlijk het theater binnen om een uur of zeven. Maar ze pompen erop van tevoren. Nee, maar anders passen ze ook nooit in die grote jurken natuurlijk, ja. Nee, maar zij schijnt in het echt eigenlijk net zo dun te zijn als Tineke Schouten. In het echt. En die is trouwens helemaal niet dun, hè, Tineke Schouten. Nee. Dat is een hele grote dikke vrouw, een hele dikke poemelaar. Maar die laten ze leeglopen. <lacht> ja, dat, weet, dat weet je toch niet, als je het niet hoort, weet je toch niet dat soort dingen? Weet je wat ook heel erg is? De, nee, maar de, hoe heet het? Die libellen en de Margriet, dat wist ik ook niet. Dat zijn toch hele degelijke damesbladen die je moeder al last Dat je denkt, nou, dat zal toch wel in orde zijn want er is Drie Driekwart van wat er in staat. Al die, al die sfeerreportages met picknickman en roeiboten en zo. Okay? En, en zes dubbele sandwiches, ken en met, met, met paasontbijten en weet ik veel dat is allemaal, dat is allemaal nep. Of met kerstmis, dus ook, dat zijn ze ook altijd heel erg. Het zijn, zijn eigenlijk altijd het ergst. Het is, is elk jaar hetzelfde, dat moet je maar eens opletten. Er is altijd zo'n hele hippe, frisse, opgeruimde huiskamer. En er zijn altijd van twee van die leuke, jeugdige, ontspannen, al jarenlang bevriende gezinnen, staan erin. Kees, weet je, met twee van die papa's met van die crème-kleurige kabeltruien, Kees? Ziet <lacht> voor je? Elk jaar weer, doe hem zijn crème-kleurige maar aan. Ja, kan iedereen zien dat die vrije tijd heeft? Nou, en die papa's die gooien dan leuk jongensachtig, robbeldoezerig speels... van die, die, die, die profielzolkinderen lucht in zo, weet je? En die vangen ze ook weer op elk jaar en zo. En er staan er overal schaaltjes met leuke, grappige, ontzettend originele kerstlekkernijen Leuk om met de recepten erbij, leuk om met de kinderen te doen in de kerstvakantie. Alsof je daar überhaupt ooit aan toe komt trouwens. Ja, ja, ja. ja. En er staan er van die ontspannen jeugdige mama's bij, met zo'n pak meestal, een broekpak met een sjaaltje, zo'n nonchalant. En die staan zo'n beetje vertedigd naar die papa's te kijken, want god, wat hebben wij toch wel leuke mannen, zelfs nu we kinderen, we zijn ze nog steeds leuk met die kutkinderen in de weer, zo, gezellig, weet je? Nou, zo met zo'n broekpak met zo'n nonchalant sjaaltje staan ze altijd zo'n beetje zo, ja. Zo, nou, zie je het? Zie het, zie het? voor je eens, elk jaar weer. Nou, dat soort reportages, dat is dus allemaal nep. Ja, ja. Ik heb namelijk ook een keer geprobeerd om er zo uit te zien met de kerst. Nou, nah. Wij zijn niet verder gekomen dan een half bakje van die aangebrande kerstkransjes. Ja, en verder, wij zijn in een depressie geschoten, zijn we pas half februari weer uitgekomen. Ja, man. Dit is je helemaal niet. En ik weet dus nu ook hoe dat komt. Want, nee, want, want ik, ik heb het gevraagd aan iemand die bij de Libelle werkte, want die interviewde mij. Toen heb ik na nou afloop gevraagd, nou moet u mij eens uitleggen, wie zijn die mensen nou in zo'n reportage? Waar wonen die mensen? Hoe, wie organiseert zo die, wie? Wat zijn het voor supergezinnen? Ja, ik kan niks van... ja... ja. Ik wil eigenlijk geagiteerd gesticuleren, maar dan gaat het niet. Nou, ja, nou, toen heeft zij het mij, mij uitgelegd, onder strikte voorwaarden overigens... dat ik het niet verder zou vertellen. Ja, maar zij kan natuurlijk helemaal de tering krijgen. Ja, zo niet erop. Ja, ja, echt de tyfus Sodemieter op, Ja, rot op. Nee, maar ik ben zo kwaad geworden op de takwijf. Ze heeft het mij, mij uitgelegd, zo'n reportage... dat doen ze om te beginnen, doen ze daar al een hele week over. Dit is helemaal niet op kerstavond bij iemand thuis. Nee, dit is ergens in augustus al, ja, in een tot huiskamer omgefluffte studio, zou ik maar zeggen, ja. Nou, er komt een heel metamorfose team komt erbij, met een setdresser, styliste, nagelknipster, fysiagiste, kapster, kleding, nicht, weet ik van allemaal. Ja, om die mensen een beetje leuk op te fluffen, dat hebben wij thuis ook niet. Er komen een paar kinderjuffen om die rotkinderen in bedwang te houden. Er komen een paar banketbakkers om die koekjes te bakken. Die komen gewoon, gewoon met die koekjes aanzetten. Daar hoeven die mensen helemaal niks aan te doen. Er ligt een hele grote stapel schone kabeltruien klaar? Voor die papa's? Ja! <lacht> voor als er een vlek op komt... trekken ze een nieuwe van de stapel. Hebben wij, thuis hebben wij maar één zo'n trui. Ja, en, en dat vind ik allemaal nog tot daaraan toe. Dat, dat snap ik nog wel. Dat je zo'n reportage een beetje, een beetje moet organiseren. Maar wat ik dus het gemeenste vond... dat durfde zij mij gewoon met droge ogen te zeggen. Die, die gezinnen. Ja, die gezinnen. Hij kent het. Die gezinnen. die er, Ja, hij weet het. Nee, maar het is een fotograaf. zei nee, ik. Ja. Nee, maar die gezinnen die daarin zitten, die leuke, al jarenlang leuke al vrienden, gezinnen. Dat zijn helemaal geen gezinnen. Nee. Die worden gewoon door een of de modellenbureau bij elkaar gezocht. Die kennen elkaar helemaal niet eens. Onderling ook niet. Daar staan ze elkaar ook allemaal nog zo vrolijk aan te kijken. Ja. Godzakken zeg. Ja, ik ben zo kwaad geworden op de takkenwijf. Ik heb ze met een opgerolde libelle op de fontanel geslagen. Ja, ja. Ja, heel hard. Zes keer, echt waar. Ja. Zo, de mieterop. Ja, ik ben zo... Ik zeg, ik, zeg, ik zeg, weet je wel dat je heel Nederland in de stress jaagt, zeg ik. Ja, wij maar denken dat wij gek zijn dat het ons niet lukt. Ik zeg, het had niet veel gescheeld hoor. Ik had me verhangen met het meel nog in mijn haar. Ja. En, en mijn sjaaltje op half zeven, zeg ik tegen haar. Ja, ik zeg, waarom denk je dat er zoveel zelfmoord wordt gepleegd in Nederland? Ik zeg, dat zijn heus niet alleen vertwijfelde pubers, het zijn ook hele gewone huisvrouwen die net even op een verkeerd moment een libelle open hebben geslagen, ja. God sokken ze. Ik ben een meisje van. Ik inmiddels achter dat het Savanna was, de groep Savannah. Ik weet niet uit welk jaar dat dateert. Misschien weet Onno dat. Was niet iets uh, jaren zeventig? Ja, dat moet haast wel, jaren zeventig. Ongeveer, ja. 76, 77 zal dat zo'n beetje zijn. We hebben we zoeken dat zoeken we op. Ik, dus ik, op. ik neem ja. voortaan zo'n belletje mee. Dat we kunnen rinkelen ja. als we het antwoord gevonden ah. hebben. Dan kunnen we de tijd stop zetten. Twee voor twaalf. Twee voor twaalf. Ja. Nou, het, ja. het is al kwart over één hoor. <laughs> uh, overigens uh, hebben we geprobeerd om uh, met uh, Joop Van Nes contact te maken. Maar die zit uh, in persoonlijke omstandigheden. Door persoonlijke omstandigheden kan hij ons helaas uh, vandaag niet te woord gaan. Luisteraars. Wij wensen hem veel sterkte met die omstandigheden. Uh, maar er is wat anders aan de hand. Want uh, Dolly heeft iets speciaals. Voor u, Vertel eens. Ja, heel speciaal mag ik wel zeggen. Mm -hmm. uh, wij, wij hebben luisteraars in <tie> Zandvoort. Wij hebben luisteraars tot aan de grenzen van Nederland. Tot en met Enschede aan toe. Uh, maar wij hebben zelfs ook luisteraars in het buitenland. En uh, daar uh, uh, houden wij uh, best wel veel contact mee. Uh, mensen die, die suggesties hebben, die vragen Texas, hebben. Bijvoorbeeld in Texas? Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld Texas, Australië, Canada. ja. ja. Ja, dat houdt we niet, niet van mogelijk, luisteraars. Dat zie je wel in Spanje. Uh, ja, waar niet? En, en dat, is, dat is gewoon heel erg leuk. En dat wordt enorm gewaardeerd. En uh, het wordt dermate gewaardeerd dat ik. Uh, met, met een van onze vrouwelijke luisteraars... Een, een heel leuk contact heb via Facebook. En ja. um, doordat we nu zo bezig zijn om onze horizon uh, zo schoon te houden... als dat maar enigszins kan met, de, met die windmolentoestanden... Ja. heeft uh, zij uh, een, een gedichtje gemaakt. Ja. Um, echt recht vanuit haar hart. Wie is zij? Dat wil ze liever niet dat ik dat zeg, oh, okay. geloof ik. oké. Okay. Ik, ik, de voornaam, joken. Ik draag het dan ook aan haar op. Oh, Oké, okay. nou dan weet ik welke Joken het is. Ik ga het ook niet verklappen. Oh, okay. Nee, want dat wilde Ach. ze liever niet. Omdat het rechtstreeks vanuit haar hart komt. En uh, misschien uh, is het niet echt een gedicht... waarvan een dichter zou zeggen van... nou, dat, uh, hè, dat is voor de literatuur. Maar het is, omdat het zo rechtstreeks uit haar hart komt... Uh, had ik het gevoel van... ja, ik moet dat even voorlezen. Luisterkaars, we gaan even... Naar Candlelight. We verplaatsen ons met Jan van Veen naar de studio in Hilversum. Ja, luisteraars. Dan volgt hier een gedicht van Joppe met de titel Strand en zee en hopelijk een vrije horizon. Ik leerde daar lopen op het strand, is mij verteld. Nog voordat ik tien maanden had geteld. En ook leren vallen en zand leren eten. Het heerlijk geluid van knarsen van zand. Tussen de tanden ben ik nooit vergeten. We leerden ook rennen over de schelpen. Deed nooit geen pijn, alhoewel de anderen stonden te jelpen. We leerden drijven en zwemmen in de golven door zonlicht en warmte bedolven ook de in de nacht van macht van de natuur te geloven de mui en de stormende branding die je de adem kon beroven door family omringd in een veilige kuil groeiden we op het zand en de zee daar was je met emmer en schop we leerden dat de vloed kwam en verwoestte je kastelen en opnieuw te beginnen en het geleerde te delen we leerden alle wijsheid over garnalen en vissen. En als je iets losliet in zee, zou je het moeten missen. Je eerste vriend met je eerste liefde op het strand. Je groeide op in zout water, zee en zand. Je gebroken hart ook liet je erachter in vree. In de ruimte, de vrijheid van lucht en zee. Ik kan terugkijken op een heerlijke jeugd: van vriendschap en familie en vreugd. Ik ben nu ver van mijn veilige strand en ik zie je nu vechten om dit te behouden. Het is moeilijk om aan vreemden uit te leggen wat het betekende en hoe om het, uit, hoe, hoe om het te zeggen. Dit is voor degene die nu ook voor mij vechten en in opstand komen voor de rechten om de vrijheid te houden van de horizon en de ruimte die ik als kind kon. Prachtig. Mooi, hè? En wat mooi voorgedragen. Oh, nou dank je wel. Ja, fantastisch. <laughs> ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Nou, en we danken onze dichteres uit het verre Amerika. Dan, danken we natuurlijk bijzonder voor deze prachtige bijdrage. Ook iemand natuurlijk die de roots kennelijk dan hier heeft. Ja, en en, ja. Uh, en, en zand, de ze. Uh, ja, en uh, ja, gewoon uh, niet wil dat het allemaal uh, ja, wordt wat het dreigt te gaan worden. Ja, er is nog iemand die een heel mooi gedicht heeft geschreven. Dat, dat lees ik dan volgende week voor. Oké. Okay. Ja. Goed. We zoeken de kust even op. Lijkt me fijn. Ja. Nou, u hoort het luisteraars. De, de golfjes die kabbelen nog rustig voort. Oh nou, ik ook tot als een kieën in, in, in het sok nu. <lacht> Ik heb mijn lieslaarzen aan. Kan, kan, jij, kan jij zwemmen eigenlijk, hoor? Het is schoolslag. Ik koop altijd laarzen. Heb jij lieslaarzen? <laughs> ja, ja. ja, jij Lies. <laughs> Ik Lies. gewoon. <je> <laughs> <laughs> nou, nou, alle gekheid op een stokje luisteren. Een vrouwelijk stukje muziek van, uh, van Bert Canvert. Die African Beat. En als u naar de Effeling wel eens gaat... en komt bij de Waterlelies... Nou, dan, uh, Ziet u elfjes op waterlelies dansen en er zit dan dit muziekje achter. Ook aanwezig, Onno Hulsoff. En uh, Onno, jij bent uh, als hobbyist, ben jij een verwoed fotograaf, hè? toch? Ja, zeker. Hey, en, en wat, uh, hoe is dat gekomen dat je daarmee begonnen bent? Komt het omdat je altijd, altijd zeg maar uh, ook in uh, bioscopen hebt gewerkt? Nee, nee, nee, nee, want dat was al uh, ver voor, uh, nou ja, ver voor uh, <coughs> jaren uh, voordat ik eigenlijk in de bioscoop ging werken. Oké, okay. ik ging al uh, fotograferen. Het was eigenlijk door een uh, een uh, buurtvriendje zeg maar, uh, van mij. Waar ik mee samen op de lagere school heb uh, gezeten. En die fotografeerde. En die uh, deed ook zelf wat hij uh, een doka, dus uh, zelf ontwikkelen en afdrukken en zo. Mm -hmm. En dat vond ik eigenlijk wel, uh, wel, wel, wel leuk eigenlijk. En ik denk, ja, hobby, weet je wel, ik wil ook een hobby hebben. Ja. En zo ben ik eigenlijk bij uh, fotograferen gekomen. Dat was toen een jaar of 17, 18. Uh, ja. denk, uh, en heb je sindsdien uh, een hoop cursussen gevolgd om dat uh, nog beter onder de knie te krijgen? Nou, nee, niet echt. Ik heb het allemaal eigenlijk. Ik ben echt een. Uh, Autodidact. Uh, ja, zelf uh, aanleren. Gewoon ermee bezig zijn. Ja. Dat dus ja, is anders ook. Met computers uh, doe ik hetzelfde. Uh, ik ga niet met een handleiding erbij zitten. Ik uh, open het. Ik probeer het. En lukt het niet? Dan nog een keer, weet je wel. Ja, zo, ja okay. uh, Maar dan, dan op een gegeven moment merk je ook welke dingen er heel goed lukken. En onthoud je dan ook de situaties die, die zich toen voordeden. en hoe je je instellingen toen had. had uh, ja, dat was vroeger helemaal... Nu, nu heb ik dingen, als ik, als ik iets ontdek... oh dan moet ik het opschrijven, want anders ben ik het straks weer vergeten. He. Ja. Het is een beetje ja. Alzheimer light. Anders, waar, uh, waar, ik zelf, maar, waar ik zelf een hoop... want ik, ik fotografeer dan ook wel eens... niet zo intensief als jij... maar, maar uh, ik vind het ook heel leuk om te doen en ook om te filmen. Maar ik heb altijd problemen... als ik met fotografeer aan, aan de gang ga... met de juiste uh, licht... Uh, uh, dosering zeg maar of hoe je staat terwijl je filmt van het licht af of naar het licht toe. Als ik van de zon af fotografeer of film dan gaat het meestal goed. Gaat het goed ja natuurlijk kun je tegenlicht werkt altijd zeg maar tegen. Ja. heel vaak. Maar ja. hoe kun je dat doen? Dat is, dat is uh, zeg maar ja uh, als ik qua film of qua fotograferen als je het nou, fotograferen bij... hebt dan is het gewoon uh, als je niet anders kan. Mm -hmm. nee, je gaat altijd in een positie zoeken dat het uh, uitkomt. Maar je kan ook zeggen van ja, uh, dat is de achtergrond. Daar wil ik ja. de perso nou, een persoon Bijvoorbeeld, ik, ik, liep, ik liep in de Amsterdamse waterleiding laatst. En toen zag ik bij toeval een groep van die damherten. Ja. Die wilden ik fotograferen. Maar die beesten stonden in de richting van de zon. En ik stond er vanaf. Dus ik, moest, ik, moest, ik was gedwongen, als ik die foto wilde maken... om het zeg maar in de richting van de zon te fotograferen. Ja, met dieren wordt het altijd weer moeilijker. Maar uh, is het een persoon, dan ga je je flitsen gebruiken. Oh, invulflits. Oh, oké. Okay. Dan dat... ik, maar ja, met, met, ja dan werd er tegenwoordig. Ja. Je komt ze hier in de, straat, in de straat tegen in Zandvoort. Ja, we wel, zo he? moeilijk is het niet meer te fotograferen. Nee, okay. Dat ik dat uh, 40 jaar geleden probeerde. Ja, maar hem. ze zijn toch ook nog wel schuur. Want ze ja. probeerden er dichtbij te komen, zeg maar. Toen waren ze wel... Uh, Maakten zich Maar sta, ja. eentje stak zijn vinger op zo. <laughs> die anderen die volgden hem. En dan gingen ze echt aan de, aan de haal. Al, dus, ja, ja. ja. Nee, maar dat, dat zijn die kleine dingen van, van uh, personen fotograferen. Of uh, ja, uh, wordt het een, uh, een landschap? Ja, dan kan je, uh, dan kan je niet in veel flitsen. Bij wijze van spreken. Ja. Ik heb het een keer meegehoord: een verhaal van ja. een kennis uh, van mij. Ja. Uh, die hadden, zaten ook bij een fotoclub. En toen gingen ze s'avonds de, de lucht uh, fotograferen. weet je wel? Uh, Dus de sterren proberen met de maan en dergelijke. Ja, toen kwam er ja. ook iemand aanlopen. Die komt aanlopen met zijn fototoestel. Pak zijn fototoestel. Ja. Flits in één keer. <laughs> hey, gebruikte... uh, jij wordt, jij wordt uh, door je hobby... en doordat mensen dat ook op Facebook bijvoorbeeld zien... wat je allemaal produceert... word je ook best wel gevraagd... Hè, om, om uh, voor projecten zeg maar, op vrijwillige basis... Uh, uh, zo'n zo uh, zo prachtige reportage te maken en uh, die dan ook uh, ja, te publiceren, zeg maar. Ja, deel doe ik het echt gewoon uh, leuk voor mezelf. En uh, ja, als het eens een keer uitkomt voor een evenement, dat ik een uh, foto maak. En dan, uh, ja, dan komt het ook wel eens een keer uh, in, een, uh, in een blaad, een uh, weekblad of zo. Hamers uh, mm. weekblad, ja. Fantastisch. Je, je houdt ook van muziek? Zeker. Uh, um, Altijd. Uh, en, uh, nou, ik ga straks even met jou overleggen. Uh, het, is, het, is nou, het zal er niet zijn van, uh, uh, hoe heet het uh, dat nummer? Music was my first love. <laughs> oh, music van John Miles. John Miles. Ja, yeah. ja, ja. Nou, die wil ik straks wel even voor je draaien. Ja. Komt helemaal goed, maar ik heb nu een voorstaan van Tracy Chapman. En het is zo'n mooi nummer en het heet The Promise, oftewel De Belofte. Tracy Chapman. If you wait for me met zo'n prachtige uh, emotionele stem. En ook met van die prachtige nummers zoals zij vertolkt. Ik had het dus uh, luisteraars over Tracy Chapman. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Er is uh, geen update, want ik heb geen nieuw nieuws kunnen vinden. Dus ik herhaal gewoon het regionale nieuws van half één. Gisteren is er een einde gekomen aan elf dagen paalsit protest voor de strandpaviljoens Thalassa en Ahoy.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 Weer of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, vandaag is het wisselend bewolkt met wat kleine opklaringen en kans op een bui. De wind zal vrij krachtig uit het noorden komen... en de maximale temperatuur in Zandvoort gaat niet hoger dan 17 graden. Voor morgen kunnen we droog weer verwachten met wat wolkenvelden... en een matige noordelijke wind... En wederom zal de maximale temperatuur in Zandvoort niet boven de 17 graden uit gaan komen. Maar dan woensdag. Dan wordt het ietsje beter. We kunnen veel zon verwachten met een matige oostelijke wind. En de maximale temperatuur in Zandvoort zal dan gaan tot ongeveer 19 graden. En de verdere vooruitzichten... Vanaf woensdag meerdere dagen warmer met tot in het weekend heel veel zon. Dus we gaan een heerlijke nazomer tegemoet. De zeewatertemperatuur is nog steeds zo'n 19 graden. Tot zover het weerbericht volgens onze weerman Lex van den Horn. Nou, Dolly, dankjewel. I got you under my skin. Met appeltje. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.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 You, baby. Under my skin. Je zit diep onder mijn huid verscholen. Dat was uh, niemand minder dan Cliff Richard... die ook zwingende uh, muziek speelt met een mooie big band erachter. Zelfs een heel album heeft hij gemaakt met uh, dit soort repertoire. Gordon is uh, gisteravond aangereden in, uh, in Griekenland op zijn vakantiebestemming door een onbekende Griek, want die man is doorgereden. Maar Gordon heeft zijn sleutelbeen gebroken, zijn schouderblad gebroken... een aantal ribben gebroken, ligt in het ziekenhuis. En uh, ja, we wensen hem natuurlijk vanaf deze plek uh, heel veel beterschap. En we zullen een liedje draaien van Gordon. Never, nooit meer, zei ik, de laatste keer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 Your heart is over me Never, never, more. je mij. Het ziekenhuis in Griekenland. Zijn uh, sleutelbeen gebroken, zijn schouderblad gebroken, een paar ribben gebroken. Uh, hij is aangereden en toen hij zich begaf vanaf een uh, eetgelegenheid naar zijn hotel, stak over. Er kwam een automobilist aan die reed hem aan. En die stopte ook niet beleefd. Nee, die regen gewoon door. Die zijn ze nog steeds aan het zoeken. Het is allemaal afhankelijk van de situatie waarin Gordon zich uh, bevindt. Uh, al of wanneer hij naar Nederland zou komen. Maar er zijn een hele hoop steunbetuigingen die al richting Griekenland zijn gegaan. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. En Dit zong hij samen met de groep Replay. Evenementen in de regio. <middels> U hoort het allemaal bij ZFM's antwoord. En vanmiddag dankzij Orno Hulshoff. Ja, goedemiddag uh, luisteraars. Ik wilde eventjes een uh, evenement uh, onder uw aandacht uh, brengen. En dat uh, gaat uh, over een evenement in Haarlem. Een heel bekend uh, evenement hoor, al uh, sinds enkele jaren. Het is namelijk het bekende Jopenfestival... Het Jopenfestival uh, wordt uh, dit jaar uh, gehouden... ook weer op het uh, Nieuwe Kerksplein in Haarlem. En dat is aanstaande zondag. Uh, zondag 13 uh, september herleeft de rijke historie van Jopen... op het Nieuwe Kerksplein in Haarlem. Het festival kenmerkt zich door een ontspannen sfeer, straattheater... en verschillende marktkramen met ambachtelijke, fairtrade... duurzame ondernemers. Volwassenen kunnen dit jaar weer meedoen met het festuit Fustheffen. en aan het eind van de middag genieten van live muziek... van de Jopenhuisband. Ook zijn er voldoende activiteiten voor kinderen, zoals het poppentheater, speurtocht, een leemtafel. Ook dit jaar hebben we weer een spectaculaire acrobatische act, act in uh, Petto voor Jong en Oud. Het Jopenfestival heeft dit jaar het thema 20 jaar Jopen, van Hoppen tot moyenel. Kom kijken hoe de Jopenbieren muzikaal en theatraal tot leven komen. Bezoekers worden ontvangen door Jopen Hoppen, symbool voor het begin van de Jopen... Mooie Nel Ipa, symbool voor het heden, verkozen tot het beste bier van Nederland 2015. Dit alles onder het genot van een heerlijk biertje. Het festival is gratis te bezoeken, de bierkranen gaan om 11 uur open en sluiten rond 18 uur. Kom en laat je verrassen, in Haarlem, op het Nieuwe Kerstplein. Nou, helemaal mooi, Orno. Oh, en jij gaat waarschijnlijk foto's maken dan? Ik ben ook wel weer aanwezig, ja, natuurlijk. <laughs> Gezellig. En jij kent het Lekker ook biertje al... erbij. Jij kent het ook van andere jaren. Jazeker. Ja, nou, ja, ja, ik uh, denk dat nu een jaartje of drie uh, daar uh, heb uh, inmiddels rondgehobbeld. Nou, zeg en, maar. En het weer, dat dreigt uh, mooi te worden. Dus, nou, uh, mooie kunnen we niet uh, ja. treffen. Zo is dat. Ja.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 For the Benefits of Mr. Kite. Dat was natuurlijk een nummer van de, de witte LP... van niemand minder dan de heren Beatles. Gordon Lightfoot. Die brengt naar de sundown. I can see Better take care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 Sandaan Gordon Lightfoot. Ik eh, ik had nog een uh, nummer beloofd aan uh, uh, mijn vriend Onno Hulshoff. Uh, die vanmiddag u, uh, u heeft uh, geïnformeerd over het Jopen Festival in, uh, in Haaglem op het Nieuwe Kerstplein. Of rond het Nieuwe Kerstplein vindt dat plaats. Op het Nieuwe Kerstplein, ja. ja. ja op, uh, maar, maar lopen ze niet in de straten? Nee, de straten eromheen uh, gebeurt uh, verder uh, niets hoor. Het is uh, geen Koningsdag uh, gebeuren. Nee, oh, oh, okay, het okay. is echt uh, alle activiteiten, evenementen wat ik net al opnoemde, weet je wel, ook leuke dingen... die voor de kinderen zijn, en, en noem maar op, en dat first heffen. Dat zegt puur op de Nieuwe Kerksplein. Oké. Okay. Um, Dolly. Charrel. Charrel. Ben je er nog? Ja, je, ben, je bent er ook. Gooit hier die, die microfoon weer niet open. <lacht> uh, uh, heb jij nog aanvullende informatie voor de of zeg je van, nou, ik heb eigenlijk gedurende de afgelopen twee uur... mijn zegje gedaan en alles, alles verteld wat er verteld moest worden? Ja, volgens mij wel. We zijn rond. We zijn rond. Ja, hoor. Nou, helemaal mooi. Je kunt met een gerust hart afsluiten. Nou, je kunt het je kunt niet mooier afsluiten met het dan met het volgende nummer en daar heeft uh, Onno mij op dat idee gebracht, want die zegt ook dat is een fantastisch nummer en het is van John Miles. Onno, oh, jij mag het aankondigen, man. Ja, nou, ja, het is maar een paar minuutjes, hè? Geloof ik nog? John Miles, Music Was My First Love. Ja, mooi. Nou, van ons ook toch, Dori? Ja, natuurlijk, ja. Anders heb je bij de radio niet veel te zoeken, geloof ik. Hè? Niet op, op zijn minst van muziek houden. Zo is dat. Luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. Een hele fijne maandag nog. Het zonnetje begint te schijnen, dus het gaat helemaal goed. Geniet ervan, dan doen wij het ook. Tot de volgende keer. De Dag. This world of troubles My music brings me through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 Punt 9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van twee uur.